Jan van der Putten met het NOS-journaal. De man die in Washington een aanslag zou hebben willen plegen op het dinner moet terechtstaan voor poging tot moord op president Trump. Volgens de openbare aanklager probeerde hij zoveel mogelijk leden van de regering Trump te doden. Dit was een attempted de president van de Staten. Met de defendant, wat zijn intent was. En dat intent was om Trump bleef ongedeerd. De Britse koning Charles en koningin Camilla zijn in Washington aangekomen voor een staatsbezoek van vier dagen. In de komende uren zullen ze op het Witte Huis worden ontvangen door president Trump en zijn vrouw. Het bezoek was even onzeker door het schietincident bij het correspondence dinner... maar volgens president Trump is ervoor gezorgd dat Charles en Camilla veilig zijn.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 No discrimination. Let the global economy breathe. De VN werkt aan een plan om gestrande zeelieden te evacueren en roept landen op om zich daarbij aan te sluiten.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 Tweede uur van Play It Loud Underground. Yeah. Mijn naam is nog steeds... Ben van Jouw naam is nog steeds Marcel van Kuik. Marcel Kijk. van Ja. Yeah. Ja, jij bent ook bij het tweede uur. Ja. Uh, leuk dat we nog steeds luisteren. Moesten we nu de Dead Trip draaien... maar die draaiden we het eind van het... Eerste uur. Eerste uur, ja. inderdaad. Ja. ja. Oh jee, er komt een hoest aan. Maar ik heb geen hoestknop. Oei, nee. Heb ik ook niet. Ja. Jawel, je kan mij toch wegvenen. Ja, dat kan. Of sta ik de hele tijd al uit? Dat kan ook. Nee, nee. Ik hoor mezelf. Nee. Nog een leuk feitje kregen we door over de Dead Trip. Ja. Aldran, dus de zanger van Dood Card. was de zanger van Dood Card. Die ging weg bij Dood Card en heeft dit album opgenomen. Uh, en de zanger van de Dead Rip heeft toen de zang van Supervillain Outcast gedaan voor Doodhemskart. Okay. Een soort wisseling. Ja, ja. Dat is uh, altijd leuk. Ja, altijd leuk. Weer Bedankt je ja, Dankjewel collega. Ja, absoluut. Ja, die is ook uh, gek op uh, black metal. He? Luister ook naar zijn ja. programma. op ja. zondagavond. Ja. Dus de 7 en 7 en 9. Ja. RTV Metal Café. Ja. gaat het luisteren, als je Fries kunt... Moet er wel tenminste. ondertiteling bij hebben. Ja, precies. Nee, het is wel te <laughs> verstaan. <laughs> het is wel te verstaan. Dat het, ja. Wel. Ja. Nee, dat nee, maakt ook nee, heel tof verhaal luisteren. luisteren. Zeker. En ja, ook dat... bedankt dat je luistert. Mocht ja, je nog luisteren, Jitsen. Uh, je hoorde Behemoth, Behemoth... Worden, we ja. die winter. Ja hoor, daar is hij weer kingdom. Ja, ja Van ah, wow. een album from the pig and Bustlands. Voor degene die het nog niet weten, we maken een uh, kick. <laughs> ja, we hebben een, een Kingsday special, Day special een, vanavond. Kingsday special ja. inderdaad met Degenen allemaal die net gerelateerde, geredoen, ja. bijna allemaal gerelateerde. Komt er komt ook een nummer voorbij wat echt niks mee te maken heeft. Het <laughs> moet een uitzonderingen stemmer. zijn, ja? toch? Ja. De volgende heeft daarentegen wel weer wat uh, Ja, inderdaad. De te volgende maken. is dan nummer 13. Niet iets ja. speciaals vandaag. Nee. Toevallig is dat nummer 13. Ja. Meestal is dat uh, klassieker van de dag, maar vandaag niet. Throne. Ja, daar zit hij. troon ja. Koning oh. Ja. Oh, oh, goed oh, goed oh. gevonden Dit keer in de bandnaam. Toch ook? Ook? En in het ja. nummer. Nou, ja. een nou we hebben hier. een dubbele vandaag. Ja, ja. <laughs> we hebben een natuurlijk over. En met het nummer. Throne to purgatory. Yeah. yeah. Ja, sommige koningen zijn gewoon lunatics of God's creation. Vandaar de keuze van deze... Van D-Side. ja. Eén van mijn eerste album's. En dit is dan eigenlijk weer een compilatie, complicatie. Compilatie. Ik, compilatie, ja. compilatie, inderdaad. Ja, inderdaad, ja. Dat heb ik ook in mijn collectie deze volgens mij. We on... hebben, oh. ja, Amen, Feasting the Beast. Ja. Die vandaan. Klopt, ja. En nou, de hoes is... Oranje. Oranje. Nou, ja, nou Het je yes. Mooi. Ja. Is, ik heb meer links. Ja. Dan, dan nog een beetje, ja, oranje zin zin dacht. Ja, en koningen, die, die hebben natuurlijk allemaal slachtvelden gemaakt. Vandaar eigenlijk weer het ja, volgende nummer. Ja. Nou, valt het dit keer mee met koning Willem-Alexander? Is die zo'n uh, slager, nee, geloof ik? Nee, niet echt mee. Die is alleen maar de, schaats van de schaatsen vandaag. Schaatsen, inderdaad, ja. ja dat, dat is maar beter. Dat is meer gaan plegen. gaan schaatsen dan gaan, uh, ja, dan, uh, gaan uh, oorlog voeren. Bommen gaan gooien, inderdaad. Uh, vandaar, uh, in de twee maanden geleden is alweer, had ik hem in de playlist. Maar ja, toen had ik de CD niet mee. Oh, dus nu uh, in de herkant. En toen had ik gezegd, volgende maand heb ik het ook niet gedaan. Dus nu luister vooral niet naar mij. Luister nee. wel naar het programma. Naar <laughs> mee. Uh, hier is alsnog. Mochten jullie meeluisteren? Ik heb ze wel getagd, maar... Ik nee, denk het niet. Geen reactie. Je weet het niet. Nee, nee, nee, geen, geen, geen reactie. Heel raar. Het ja, ja. wordt tijd dat ze weer het nieuws komen, maar dit is een hele oude Iris. Dark en het nocturne Slotterkult met Follow the Calls for Battle. Ja. Dat abrupte einde altijd. Ja, inderdaad. Ja. begint heel... Ja. Klaar. Je hoorde. Ja. het. Ja, nou, yeah, we Die moet boek hier. Ja, met, morning. Ja, Palace, Paleis. Ja. Oh, oh. O, weer weer. We hebben weer een link. Ja hoor. <laughs> ik zou je nog een quiz moeten maken. Nou maar. Ah, waar. <laughs> hier, je Kom link in. <laughs> Eh, Dimmo komt. Ja, inderdaad. Ik, zit, ik, ik haal mei en april door elkaar. Ik denk, ja. oh, vandaag is het nieuw uit. Nee, nee. zijn maar zo. Volgende mei. In mei. Ik denk, oh ja, het is geen mei. Nee, het is nog pas. Uh, het is uh, eind april. En er komt uh, The Complete Discovery. Nee, The Grand Serpent Rising komt ja, uit. Hè? 22, hè? 22 mei. Zo, dus 22 dat mei 27, dat dus. is ook oh, helemaal verkeerd. Ja, dat doen we nog even. En dit uh, komt uit 1997. En Throne Darkness Triumphant. Ja. Ik weet nog wel 97 had mijn broer had een videocamera mee en die was stiekem aan het opnemen. Nu staat iedereen met zijn Oeh, telefoon en ja, ja. is dan prima. En daar mocht het niet. Dus er werd na 20 minuten kwam je van oi inleveren. Maar ze hebben het niet gewist. En we hebben het ja. nog steeds. Dat is eigenlijk een Kijk. hele leuke opname. En in Saaddam ja. was dat. Ja. Ah, joh. Dank geleden. Maar dan stond Kijk. je inderdaad met een videocamera. Ja, met ja. <laughs> videoachtig. Nou, nou wordt ja. alles ja. gefilmd wat je doet. Ja. Zelfs wij ja. worden gefilmd. Wij worden ook gefilmd, ja. ja. ja. Blijft niet staan, toch? Nee. Nee, nee, je nee. wordt gewist. Gewoon één live, tune. Of, uh, live, uh, live stream. Livestream, dus we uh, moeten ja. gewoon intunen. En dan uh, zien we ja. ons live. Maar het Je kan wel terugluisteren, maar niet terugzien. Dat dus niet, inderdaad nou goed nee ja. precies ja nou nee, ja, ja nee ja. Ja. Nou ja voor de liefhebbers die terug willen kijken dan is het ja. al, uh, wel leuk natuurlijk als je ja. dat ook nog kunt terugzien maar helaas wordt het alleen luisteren uh, nou, we hebben nog vijf te gaan ja we hebben nog wat nummertjes voor jullie in petto en nog de concerten de we gaan snel verder met ja de, de, de Kingdom jawel Of cold Flash van Delvero ja yeah. Oostra Oostenrijkse bent, hè? Oostenrijkse, band. Ja, heel Dat album heb, heb ik nog niet eens, Moet je niet? Nou, nou Dan kan je even luisteren. Dan gaan we gaan even op. luisteren naar deze. Ja. Ik ben wel benieuwd. Towards the Crown of Knights. Ga je het opzoeken? Zoek dan op de Covenant, want daar staan ja. ze onder. Naast Want de ja. Covenant bestond al. Bla bla bla. Moeilijk, moeilijk. Ja. En Crown, ja, Koning. Kroon. Dat was weer een link uh, ja. naar deze. Yes. Ook allemaal van originele cd's vandaag. Ja, inderdaad. Geen kopietjes. Geen kopietjes. Geen Spotify. hebben we nog wel eens een handje van. Het zou wel handig zijn als we Spotify konden draaien. Ja, het kan wel. Het kan wel, maar... Volgens mij hebben ze geen Spotify op het systeem staan. Ik ben niet boos. YouTube wel, maar dat vind ik niet prettig. Nee, precies. Wij komen er uit met originele cd's. Ja, joh. Nog drie te gaan. Ja. We hadden het net al over Dead Trip, over Aldran. Dat was weer Doodhuis Guard. Volgens mij speelde hij op de eerste nog niet, ofwel. Slecht ingelezen. Ik krijg vast weer een bericht straks van. Die moet je wel beter voorbereiden, hoor. Ja, inderdaad. Ja, joh. Ja, deze is ook weer een inkoppertje. Kroontilkomma. Oftewel gekroond tot koning. God. No. Let go, let go. To skin to crack We have the lecture, we have waste, I am Frankenstein. Asfix hord je met Botox implosion En dat was het enige nummer vandaag. Wat allemaal niks met de koning nee, te maken had. Nee, dat zei... Uh... Ja, je kan de koning van de Nederlandse heet. dead metal. Kan je Asfix noemen. Uh... Ja, dat is zo. Maar dat is ieders eigen mening. Dat is uh, Nederlands trots. Uh, ja, asphyx. maar het is gewoon een lekker nummer. Dat, dat is sowieso. Dus voor de rest had het... Nee. De... Niks mee te maken. Nee, niks mee te maken mee te met weg. de koning. Heeft uh... <laughs> de koningin niet Botox te vallen. Ja, dat is geen idee. Ja, je weet het niet. Ja, dan de prinsesjes, nee, lijkt ja. me niet. Het zien er allemaal wel natuurlijk uit. Ja. Maar je weet het niet wat... Nee. Uh, Geef er zelf een Wat er achter ja. de deuren gebeurt. Precies. Van huis ja. oranje. Ja, je, je weet, weet het uh, Heb jij botox? Nee. Niet? Gelukkig niet. Ik ook niet. Nee, nee. nou nee. zo. Botox. Ook natuurlijk uh, oud worden. Precies. Ik laat het wel eens in beloop. Ik heb al een paar grijze haartjes trouwens. Uh, ja. <laughs> en ik word kaal. Help. <laughs> ja, die ja vond, dat, dat is de kaal. Maar de, die, die, die grijze haartjes, daar was ik niet zo blij mee. Oh, nee, ik heb meer, meer last van de kaalheid dan. Ja. Die grijze haartjes... Ja, ja lekker blij. Ja. ja, hier, hier. Baart, hier baart. Ja. Ja. mijn eigen haal ook het is echt oh, ja hierachter. maar ik weet het goed of, oh moet ik oh. niet meer, nee ja is, nee je vol, niet kaal, ja, niks aan al zoals Joling doet gewoon haarimplantaten joh nee maar dan moet eerst alles eraf ja nee dat is wel en niet dan, de, dan, ja. ik heb wel eens gedacht van ah, nee, is, nee. nee. Uh, die, al die mensen die dan die ingrepen doen en hoe, uh, hoe dat allemaal nee, nee raak, ik is. kom als mijn, mijn klanten die hebt dat gedaan ik zei heb je haar ja dit en dit nieuwe maar oké okay, dat ziet er best goed maar ze moeten alles eraf en als ik nu alles eraf haal dan voordat hij weer aangeroerd is ja maar dan ook echt Wortel en al eruit, hè? Dus. Ja, dat is dus. Gadverdamme. Uh, ja, nee, dat is uh, niks van mij. Nee. Laat het maar lekker uh, op zijn bloot. Uh, ja, dus... de uh, houden dom. Ja, het hoort er aan bij. Maar kaal worden. Eén keer ik denk keer ja, toch al ja. vaak kaal. Dus uh, we maken het uit. Niemand iets ziet. Ah, nou, ik zie het wel, hoor. Ja, nu wel. <laughs> <laughs> het is altijd eraan Het er wordt weer hoog tijd dat het er weer af gaat. <laughs> Mag je nu over ouderdom uh, gesproken? Als je haar maar goed zit. We zijn nooit te oud om naar concerten te gaan. Precies. En dan hebben we ook een agenda van? Midden dus je jij. Ik weten? Ja, ik heb een agendaatje. Ja, agendaatje. Een agendaatje. Nou, dat is de oh. zacht uitgedrukt. Het is een ja. behoorlijke agenda. Kan ik je vertellen? Kom. Ik wacht hier. De ja. Play It Loud concertagenda. Hij zegt het zelf ook al. Agenda. Uh, dat begint uh, op uh, woensdag, geloof ik. Is dat 29 april? Hè? Ja. Ja, ja, ja, ja overmorgen oh inderdaad. Uh, Monstrosity. Uh, ja, ik heb jou even uitstaan, ja. Ben. Dus je kan lullen wat je wil. <laughs> Domme. <laughs> Monstrosity treedt dan op in de uh, Hall of Fame in Tilburg... en neemt Bio Cancer Reject the Sickness en Deadwood mee. Uh, dat daar zijn de tickets 22,75 euro. Deur open in de avond om half zeven. En om zeven uur begint Deadwood met spelen. Dus be there on time. En dan donderdag 30 april, de laatste dag van april... Uh, dan kun je nog naar Adrian Vandenberg. Uh, de laatste kaarten zijn nog verkrijgbaar. Uh, in gebouw T in Bergen op Zoom. en Daar doet meneer Vandenberg zijn My Whitesnake Year's Tour. Dus ga dat zien als dat jouw ding is. Tickets kosten 43 euro's. De deuren openen om 8 uur en de aanvang is om half negen. Uh, dan diezelfde avond kun je ook nog naar... Nou, moet ik eventjes uh, ja, uh, goed uitspreken. Heroes en No Preacher in de Dynamo in Eindhoven. Ik hoop dat ik het goed uit, uh, uitgesproken heb. Daar kosten de tickets inclusief de service 23,65 euro. Aan de deur geloof ik 25 euro's. Uh, de deuren openen om half acht en de aanvang daar is om 8 uur. Uh, je kunt ook nog weer uh, naar Monstrosity als je wil. Met dus Bio Cancer Reject the Sickness. En Deadwood, als de uh, Hall of Fame iets te ver weg is voor je. Daar treden ze ook nog op in de Fluor in Amersfoort. Daar kosten de tickets 29,75 euro. Ietsjes duurder dan in. Uh, Tilburg, daar gaat de deur om 7 uur open. Iets later dus ook in Tilburg. En de aanvang is om half acht. Of je moet naar Smash into Pieces willen. Met Enemy Inside en Dark Divine als uh, voorprogramma's. In de 013 Tilburg op 30 april dus. De tickets kosten daar 33,30 euro. Inclusief de servicekosten en deuren openen om 7 uur. De aanvang is om half acht. En dan speelt Dark Divine als eerste. Ook uh, Truck Fighters, uh, een uh, lekkere Zweedse stoner rockbandje. Uh, die komt naar de Melkweg in Amsterdam. Ook op 30 april dus. Uh, Kosten tickets uh, 28,75 euro. En dat is exclusief de 4,50 euro lidmaatschap die je dan nog moet betalen. De deur open om half acht. De aanvang is om 8 uur. Dan. Treedt een support act Scrack Goodland. Of Scrack Goodland, hoe je het ook uitspreken wil. Die treedt dan op om 8 uur dus. En dan gaan we naar mei. Dan treedt Magna Cult en Terror Down op in de Mes in Breda. Dat is natuurlijk een lekkere Hollandse avond met, uh, met lekkere trash en death metal. Tickets kosten 12,50 euro. De deur open om half acht. Aanvang is om 8 uur. Uh, ook op uh, 1 mei kun je naar ploegendienst. Uh, ik weet niet wat voor muziek dat is, maar uh, dat treedt op in Neushoorn in Leeuwarden. De tickets kosten 19,50 euro. De deur open om half acht. De aanvang is om kwart voor negen. Dus je hebt nog even tijd om een biertje naar binnen te werken in die tussentijd. Ook uh, Salvage Ocean, Stern Red, A Part of the Problem en Vile Passage. Die verzorgen een lekker bruut avondje. De slam Death, wat kan je het noemen. In de C-punt in Hoofddorp. De tickets daar kosten maar 8 euro's. Dus 2 euro'tjes per band, dus goed te betalen. Aanvang is om 8 uur, ga dat zien. Of je kunt naar de 40 years anniversary of Sanctuary. Met support van niemand minder dan Martyr. In boerderij in Zoetermeer kosten de tickets in de voorverkoop 28,50 euro. Besluit je ze aan de deur te kopen, last minute, dan betaal je 50 cent meer. 29 euro'tjes dus. Deur de open om half 8, aanvang is om half negen... De uh, Truckfighters treden ook nog op op 1 mei in de Bibelot in Dordrecht. Daar kun je ook nog naartoe. Uh, tickets daar kosten 25,20 euro. Deur openen om half acht, aanvang 8 uur. En ook onze uh, ja, vrienden van Solarcycles treden op, op 1 mei, maar in de Estrado Harderwijk. Tezamen met uh, de Deense band Van Sint Neverus. Tickets kosten 15 euro's. Net zo duur als mijn Play It Loud Symphonic Force avondje. Dat is nog een eentje verder. Het duurt open om 8 uur. En de aanvang is om half 9. Of je wil nog naar Warp Chamber. The Grave. The Waxing Crescent in de Metropole Almelo. Tickets in de voorverkoop kosten 22,50 euro. Deur 25 euro. Dus... Ook nog goed te betalen. Deuren openen om half acht. Aanvang is om acht uur. Adrian Vandenberg treedt ook nog op in de Nobel in Leiden. Daar zijn ook nog laatste kaarten voor verkrijgbaar. Voor 38,90 euro inclusief servicekosten. Deuren openen om half acht. En dan kun je nog naar Archers en Between Cities... in de patronaat in Haarlem op 2 mei. Tickets daar zijn 20 euro's. deur open om half acht. De aanvang is om 8 uur. Ja, dan hebben we er nog een paar. We gaan ook nog de Heek Deathfest nog even behandelen. En dan uh, hou ik ermee op, want het is een lange lijst vanavond. En met onder andere Graceless Slaughter Day Buried... Massive Assault, Damnation en Maat karen in de Musicon in Den Haag. Dus een lekker avondje death metal als je daar zin in hebt op 2 mei. Tickets kosten 31 euro's. Inclusief de service kosten deuren open om... Twee uur smiddags en de aanvang is om half drie smiddags. Dan treedt Perennial Apsis op. Als ik het goed uitspreek, of Perennial Apsis. Dus ga dat zien. Er zijn nog verder genoeg beentjes te zien. Uh, die dagen Gavron, Lijkschouwer en Hezura. Bijvoorbeeld in de Marlijn in Nijmegen. En Temtris in de Sounddog. Breda allebei op 2 mei. Maar dat was hem weer even voor nu. Ben, terug naar jou. Oeh, sta ik weer ja. aan, sta weer aan. Je bent weer aan. Ik ja. ben weer aan. Uh, Het vol lijstje. Ik, ik maak een kleine bij. Het is nog lang ja. niet. Nee. Ik hoor mezelf niet hoor. Ik strijk heb je aanstaan aan. hoor. Ja, hallo, je hallo. hallo, je bent goed hoor. Partel. Ja. Uh, ja. De kaarsverkoop is vandaag begonnen. Oh, ook oh. in de half Fame in Tilburg gespeeld. Niemand minder dan Morbid gaat optreden. Oh, kijk. Kijk. Nou, daar ga jij naartoe. Daar nou, gaan we naartoe natuurlijk. Uh, helemaal goed. 3 december. Dan sluiten wij de avond alweer af. Het is uh, weer klaar. Is is weer klaar, ja, ja, inderdaad. Dat was onze koning koning Special. Special. En we sluiten af met niemand minder dan... Ja, dark Throne, dark Throne. Throne. Ja, precies. Dank iedereen Throne. weer voor het luisteren. En dankjewel, Ben, voor jouw inzet vanavond. En tot volgende maand. En Bedankt tot volgende week met een nieuwe uitzending van... Dark Fury. Oh yeah. Horns op. Stay metal. Mazzel.